Grote trouw bij de profeet Hosea. Dat is het thema van deze nieuwe aflevering in onze serie Eindtijd en Profeetie. Van Barneveld, heel hartelijk welkom. Wie was de profeet Hosea? Ja, dat was een, een vreemde vogel. Is dat zo? Ja, ja, dat was een hele vreemde vogel. Dat zeggen ze van Johannes de Doper ook. Ja, en zeer emotioneel. Ja. De naam betekent al een profetie. De naam betekent de heer redt, de heer helpt. Oké. Okay. En hij heeft bijzondere dingen geprofiteerd. Mm -hmm. Hij uh, regeerde, uh, profiteerde tijdens de regering in het tienstammenrijk van een Jerobiam. Niet de zoon van Nebat, mm -hmm. maar Jerobiam II. Die regeerde vlak voordat Israël in ballingschap gevoerd werd. Uh, die regeerde wel veertig jaar lang, okay. die koning. Hoe, we hoe weten wij dat Hosea emotioneel was? Het lezen wat dat boek natuurlijk, als je dat boek leest, toch, maar het is een en al emotie. Dat, dat, maar die, het was een tijd van enorme welvaart. Mm -hmm. Een tijd waarin ook de profeet Jona, mm -hmm. je weet wel Jona in de vis, ja. eh, die profiteerde ook. Die had al gezegd: Jullie zullen een heleboel oorlogen winnen. Dat was in dezelfde periode. Dat was in die periode. Ja. En je zult een heleboel gebied terugwinnen. Wat, wat Juda verloren was, wat jullie verloren waren. Mm -hmm. Er was welvaart, er was. Uh, uh, er was van alles en nog wat, mm -hmm. uh, die vrouwen die lagen op ivoren bedden en Samaria was vol met ivoor. Mm -hmm. En dat lees je ook in de profeet Amos, mm -hmm. toen ik in 1967 in Israël was voor de eerste keer. Toen konden we nog in die gebieden, want dat had Israël net veroverd op Jordanië. En toen kwamen we in Samaria en de gids zegt, zie je daar die kleine flintertjes? Hele kleine witte flintetjes Allemaal ivoor. Dat waren hele kleine ja, ja. witte flintertjes ja. ivoor. Volgens hem kwam dat dan nog uit de tijd van, uh, uh, van Jerobian II. Zou het? Weet uh, uh, ik niet. Daar uh, uh, moet het anders vandaan komen. Dat was ja, anders. dat is de andere kant van. Ja, maar heel... die tijd is het is alleen maar ellende geweest in dat gebied. Ja, maar het is wel zo dat heel veel dingen in Israël waarvan ja. men denkt dat het een bepaalde tijd is. dan is het allemaal weer net. Ja, dat klopt. Net, het, uh, net niet. Maar goed, zo. geen archeologie dan maar. Nee, geen archeologie in deze aardse. Maar actie. wel dat door die welvaart. Mm -hmm. Was de Baalsdienst opgekomen? Er ja. was enorm veel Baalsdienst. Ja, ja. En, en die kalverendienst was er nog. Mm -hmm. Dat was niet de bedoeling van die mensen, die kalverendienst, om, uh, om de God van Israël te, te verlaten. Mm -hmm. Door, via de kalverendienst, probeerden ze de God van Israël nog te dienen. Maar dat mocht natuurlijk niet. Want wat houdt zo'n kalverendienst eigenlijk in? Nou, daar offerden ze in plaats van in Jeruzalem, offerden ze daar in Bethel en in Dam. Mm -hmm. aan, uh, niet aan die kalveren, maar via die kalveren. Ja, ja. Ja. Niet? Want uh, dat was een politieke kwestie. Mm. Want als ze naar Jeruzalem gingen, ja. dan zouden ze waarschijnlijk ook naar het huis van David teruggaan. Mm. En dat vond God vreselijk. Want het tweede gebod is, jij zult mij geen beelden maken voor mijn aangezicht. Precies, ja. Dus dat was mis. Ja. Nou, Hosea was, zei ik, een vreemde vogel. Aha. Hij moest twee keer trouwen met een hoer. Die opdracht kreeg hij? Die. die opdracht kreeg hij, ja. jongen, jonge, jonge, jonge. Ja. Nou ja, goed, ik moet er niet aan denken. Maar hij kreeg die opdracht. En de tweede keer denkt men dat dezelfde vrouw het was. En men denkt ook dat het een tempelprostituee was, okay. die vrouw. Omdat die, die vrouw moest loskopen. Dat is dat niet een beetje een rare opdracht van God aan, aan een profeet? Ja, God gaf aan Ezekiel ook uh, ja, een rare opdracht. <laughs> Sommigen denken dat hij, dat hij een paar jaar naakt rondgelopen heeft. Dat oh, ja. staat ook in de profeet, ja, ja. Hij Doe uw opperkleed af en uw kleder uit en ja. loop door Jeruzalem. Ja. En profeteer dan. Niet, hij, hij moest uh, ma maanden op zijn zij liggen. Mm -hmm. en, ja. En, en ook Jezaja, en ze hadden allemaal vreemde opdrachten. Ja. Amos was ook een, een hele vreemde vogel hoor. Jonge, jonge, jonge. Nee, dat, dat, dat is het lot van profeten nu eenmaal. Dus, Jeremia, ja. dat is de, de meest tragische profeet die er was. Ja. En die had er ook helemaal geen zin meer in om te profiteren. Nee, die, daar, daar hoor je echt de jammerklachten van. Och, och, ja? och Jeremia heet ja, dat. Ja, ja, ja, hij hij helpt bij ons in de. Nooit ja. nee. <laughs> Ja, maar, maar van, van zo'n zo profeet vind ik dan wel weer mooi dat God zegt van, wat, wat, wat jammer je nou eigenlijk? Ja, van, uh, heb je, heb je, je denkt dat je het moeilijk hebt, maar het kan nog veel en veel lastiger worden. Ja, ja, ja. En ik ben bij je. He, dat, ja. uh, dat is dan ook weer die God die maar, dan... Maar waarom moest Ozea met die, met die trouwen ja. Omdat God die baalsdienst beschouwde hij als hoerij ja. Want Israël was ja. de vrouw van de heren, zo gezegd. Uh -huh. in de beeldspraak. En als je naar een andere God gaat, dan pleeg je overspel. Ja, dus God wilde gewoon beeldend maken ja, van wat er ja, aan de hand was. Ja. En bovendien, die toren van God daarover, het spat er aan alle kanten zeer uh -huh. emotioneel uit. bij ja. deze. Daarom kunnen we ook beter begrijpen dat de toren van God is in wezen afgewezen liefde. Uh -huh. Want ze keren hun rug toe, God kan er niks schelen, wij gaan ja. lekker de baals dienen. Ja. Ja, en dat, daar komen zeer zware oordelen over. Hosea die heeft maar heel lang geleefd, heel lang geprofiteerd. Mm -hmm. Heeft waarschijnlijk de ballingschap van het tienstamrijk nog meegemaakt. Ja. En uh, moet maar eens een paar van die emotionele dingen lezen. Hier, uh, Hosea 2, vers 2. Daar staat dit... Uh, zij, zij is mijn vrouw niet meer, zegt de Heer daar ergens. Mm -hmm. En uh, haar moeder heeft ontucht uh, gepleegd. Hosea 1, ze krijgt een dochter bij die, bij die hoer, ja. en die heet Lo Ruhamah. Ja, dat, dat, dat betekent niet ontfermen. Ja. Ik zal me niet meer over jullie ontfermen. Mm -hmm. Veel mensen die dat lezen die zeggen: oh, nou, dus God ontfermt zich niet meer over Israël. Want er staat ja, er toch? En dat noemen we dan vervangingsleer, of niet? Dat hoort bij is een van de elementen van vervangingsleer. Ja. En, en hier nog meer. Dan krijgen ze een zoon. En die heette, dan heette lo Ami. Mm -hmm. Niet mijn volk. Am is volk. Ami ja. is mijn volk. Mm -hmm. En lo Ami is niet mijn volk. Want gij zijt mijn volk niet. En ik, ik zal de uwe niet zijn. Hm? En Jose, Hosea 2 vers 1 noemde ik net... Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. En even verderop staat, ik zal haar een scheidbrief geven. Tja. Dat stond bij Mozes. Het was met heer Jezus ook zo'n discussie over die scheidbrief, weet ja, je God. wel. Ja. En, en, maar goed, zo staan er zo ontzettend veel dingen. Mm. Ik kom nu bij Hosea 6, vers 7. Ik blaad er wel erg veel doorheen, maar ik moet er toch even het belang daarvan zien. Uh, Hosea 6, vers 7. Maar zij hebben als Adam het verbond overtreden. Daarmee, daardoor hebben zij mij trouweloos bejegend. Met andere woorden, Israël heeft het verbond verworpen. Mm -hmm. Verbroken. Ja. Dus dat inderdaad, de vervangingsleer zegt, dus het verbond is verbroken. Mm. Ja, ja, maar het verbond wordt door twee gesloten, moet ook door twee verbroken worden. Is het inderdaad door God ook verbroken? Daar zullen we straks wel even op terugkomen. Nee? Nou, wat voor oordelen over Israël kwamen? He, hij preekt over ontzettend veel oordelen in Amos, in, in Josea. Eerst 3, vers 4. Want vele dagen zullen de Israëlieten, let erom niet Juda, zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning. Nou, dat waren 2700 jaar. Uh, zonder vorst, zonder offer, nee, we mm -hmm. konden ook geen offers brengen, zonder gewijde steen, zonder efot en teraphim, dat waren die dingen die de ho hoogpriester droeg. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. Nou, daar kom ik daar straks op terug. Uh, ze, uh, 9 vers 17, een paar bladzijden verder. Erg veel Bijbel vanav mm -hmm. uh, vanavond. Mijn God zal hen verwerpen, zie je wel, Israël verwerpen. Ja. Ja, ja. Nee. God zal hen verwerpen omdat zij niet naar Hem geluisterd hebben. Zij zullen dolende zijn onder de volken. Hmm. Letterlijk vervelend. Maar waar, Waarom uh, gebruiken velen dit als, uh, zeg maar, binnen die vervangingsleer? Want we weten toch dat uh, als God hier dit zegt en hij komt daarna erop terug, dat Hij nooit tegen zichzelf ingaat? Ja. Nou, de vervangingsleer gebruikt dit natuurlijk door te zeggen dat uh, God nu een ander volk gekozen heeft. Mm -hmm. en dat, de christenen. Uh, dat dat de, kerk de kerk het geestelijke Israël is. Ja. Want dit ja. was een vleeselijk Israël. En ze waren goed vleeselijk, dat is mm -hmm. ook zo. Dus God heeft zich een geestelijke Israël ja. verkozen. Maar de kerk is soms net zo vleeselijk. Sorry? De kerk is soms net zo vleeselijk. Ja, nou ja, goed. Uh, ik, ik durf dat niet te zeggen. Ik wel. <laughs> ja. Maar het is, het is inderdaad uh, zo dat, dat je al die teksten eruit kunt halen. Mm. En dan krijg je dus een, een ongelooflijk uh, negatieve pixie. Krijg maar, je dan. Maar even goed, als we kijken naar die profeet Hosea, dan zie je dus later in, in, in het vervolg, dat God nadrukkelijk daarop terugkomt, dat hij nou, zijn beloftes geeft. Dat is even de volgende item. Ja, als ik dit... ja nee, maar ik bedoel, dus als uh, iemand zijn Bijbel kent, en je weet dat God niet tegen zijn woord ingaat, dan zou je dit nooit als vervangingstheologie kunnen maken. Ja, gebruiken. maar het, het axioma van de vervangingsleer is altijd... ...de vervloekingen zijn voor, voor, voor Israël, de zegeningen zijn voor ja, de kerk. Ja, ja, precies. Ja, maar ja. dat is dus de meest makkelijke manier. Nou, natuurlijk is dat de makkelijke manier. En ja. Jeruzalem, dat is dat de kerk. En het nieuwe Jeruzalem is de verheerlijkte kerk. Ja. En, en, en, en, en zo werkt dat. Ja. Dat staat ook in de kanttekeningen van de Statenvertaling. Ja, precies. Dat door eeuwenlang is dat de leer van de kerk geweest. Ja. Okay. Ja? En dan, dan kom ik naar nog zo'n uh, zo oordeelsprofetie 10 vers 8. Mhm. Mm en verwoest worden de hoogste van Awen, is de Elzonde. Dodens en distels zullen hun altaar overwoekeren. Nou ja, daar ja. hebben we het in deze serie ook al een aantal keer over we gehad. Hebben we al over gehad, maar dat, dat zegt ook zoiets. Dat zij, het land vol was met dodens en distels. Ja. En, ja. en dat was het ook en zo is dat ook allemaal gebeurd. Uh, 14 vers 1. 14 vers 1. Samaria moet boeten omdat het weer spannig is geweest tegen zijn God. Dat is in het jaar 722 voor Christus gebeurd. Mm -hmm. Dat is, is volkomen verwoest. Ja. En toen werd Juda wel gered. Ja. Juda was in die tijd helemaal ook bezet door de Assyriërs. Helemaal bezet. Behalve Jeruzalem. Mm. En daar zat koning Schia met de profeet Jezaja zat daar. En, en die baalden een gebed... En Iskia legde die brief van de koning voor, uh, ja. voor God ja. neer. Ze ja. ja. zei, God, moet u nou eens kijken, dat, dat zegt die koning. En wij zijn toch uw volk. En vloep, God die zendt een engel. En het hele leger werd in de pan gehaakt. Ja. Niet dat uh, zo gebeurt, dat is weer ook. Niet? Veel over de eindtijd staat er dus ook in, in deze dingen hier zo. Er zal een tijd komen, staat er, dat ze zullen zeggen, bergen valt op ons. Ja. En heuvelen, heuvelen bedekt ons. Ja. Dat, dat, dat, die, al, al die flitsen van de eindtijd komen er ook door. Maar nu komt het, wat je net ook al aan, probeerde aan te halen. Dan gaan we kijken. Wat volgt daar meteen op, bijna inconsequent? Er staat dus hier, noem hem Loabi, hoofdstuk 1, vers 9, ja. want gezegd zei volgt mijn volk niet, eens echter zullen de kinderen van Israël talrijk zijn als het zand van de zee. Waar we het net over hadden, als het zand in de zee. En in de plaats waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet, mm -hmm. zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God. Ja. En dan komt er nog iets moois. Dan zullen de kinderen van Juda, want nu is het Joden en de stammen die erbij horen, mm -hmm. en de kinderen van Israël zich bij één scharen en één hoofd over zich aan optrekken en uh, over zich stellen, aanstellen. En optrekken uit het land, want groot zal de dag van Israël zijn. Hmm. Zeg tot uw broeders Ami en tot uw zusters Ruchama. Nee? Dus dat is ook een bewijs, en dat ontroert mij ook hoor: hoe God ook emotioneel bij zijn volk betrokken is. Ja, het spreekt ook enorm van de genade van God. Ongelooflijk. Ja, hoe, en daarom uh, staat er ook twee keer geschreven van de heer Jezus, Jezus weende. Het, het is ook tevens een voorbeeld voor ons van hoe erg je het ook in je leven verbruikt kan hebben, ook naar God toe. Hoe je hem misschien hebt uh, afgewezen, net als het volk hier deed. Dat er toch altijd ruimte voor genade is bij God. Ja, ja, om terug ja, te komen ja. vanuit een situatie uh, die jij uh, denkt van ja, God wil mij niet meer en... Uh, in, in wezen? Als je dit afwijst mm -hmm. van Israël, ja. dan wijs je de genade uiteindelijk voor jezelf ook af. Ja. ja. Want ja. als God hard is voor Israël en het uh, weggooit, mm -hmm. je ja. bent mijn vrouw niet meer, enzovoorts, mm -hmm. dan, waarom zou die dan ons nog genadig zijn? Mm -hmm. ja, maar God die zegt dan ook op een gegeven moment uh, over, uh, over Israël, uh, hoofdstuk 2, vers 13, dan zegt hij, je zei mijn vrouw niet, ik heb een scheidsbrief, Mm -hmm. En dan zegt hij in vers 13, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn. Ja, maar dat, is, dat is eigenlijk pure liefde. Hij kan ja. het niet loslaten. Hij kan het, dat is een mooie stad. Dus voor er, jou ergens, is het ook nog hoop. <laughs> <laughs> ja, absoluut. Ergens, ergens zie je gewoon van de heer haat, de wijze waarop Israël ja, na, ja, zeg, ja. hem bejegens. En, en, en, en roept dan eigenlijk van, ja jongens, hier kan ik dus niet mee omgaan. Dit is, dit is, wat, wat, waar heb ik dit aan te danken? En toch, en toch komt ja, hij weer steeds is ja, weer ja. met, uh, en dat is ja. toch pure liefde, of niet? En hij, hij zal haar daar wijngaarden geven in de woestijn. Dus ja. de woestijn zal gaan bloeien. En we kunnen dan profetische wijn drinken als we een fles, <laughs> ja, uh, een fles ja. wijn uit Israël neerzetten. <laughs> ja. Ja. En, en, en dan zal... Zij daar zingen, als in de dagen van haar jeugd, een bekende lied natuurlijk, ja. als in de dagen toen zij trok uit Egypte. En dan zegt hij verder, in vers 18, ik zal mij u tot bruid werven. dat ja. is Israël. Ja. Israël is, wat je van de gemeente zegt, uh, mm -hmm. dat vind ik best. Ja. En de gemeente is een heerlijke toekomst, mm -hmm. een genadige, grote toekomst. Maar je mag niet weghalen dat God zegt tegen Israël hier, ik zal mij u tot bruid werven voor eeuwig. Het zegt hij nog een keer, ik zal mij u tot bruid werven door gerechtigheid en recht. Ik zal mij u tot bruid werven door trouw en gij zult de Heere kennen. Nou dat is zo ontzettend mooi. En dan gaan we een stapje verder. Dan zegt hij in 9 vers 17, je zult dolende zijn onder de volken. Die, ja, dat hebben dat we net is, al even overgaan. Dat is dus duidelijk zichtbaar geworden. Ze werden van het ene land naar het andere gejaagd. De stammen Manasse, die nu terugkomt, en Ephraim, die onderweg is, waar God mee mm -hmm. bezig is, die hebben door heel Azië ze ze rondgezworven. Ja. Ja. In China's. Ja, weet je, het, het lastige daarvan is wel denk ik dan altijd maar, van dat de mensen die nu leven, ja, dus die die profetie in vervulling zien gaan, die dus nu worden weggehaald ja, uit zo'n ja. zo land als India of uit Ethiopië en gewoon in Israël komen, ja, die zien dat concreet gebeuren. Maar er zijn hele volksstammen geweest die alle alleen maar in de diaspora hebben gezeten en, en, en zich mogelijk jarenlang, misschien hun hele leven al hebben afgevraagd, waar, God, maar wat ben je nou aan het doen? En toch al die jaren hebben ze, dat lees je in hun ja. Sidoer en door ja. hun rabbijnen... ...hebben ze gezegd, dit jaar hier en volgend jaar in Jeruzalem. Ja. Dat verlangen, we. dat, die hoop ja. en dat verlangen... Dat was er altijd. Dat heeft het maar het gebeurde, het gebeurde niet. Dat moet toch op een gegeven moment ook heel frustrerend zijn geweest ja. voor hele ja. Uh, ja, groepen... Uh, ja. Sommigen zeggen dan, duizend jaar heen. is voor de Heer als één dag... Ja, maar niet voor jou. Dat precies, dat zei <laughs> we, mijn, mijn geestelijke leermeester ook. Dat is niet voor ons. E, duizend jaar is duizend jaar voor ons, hoor. Ja. Ja. Heeft alleen Methuselah hem meegemaakt. Ja. Maar dan heb je nog. Zij zullen dodende zijn onder de volken. Mm -hmm. En dan gaan we even kijken wat daar nou nog bij komt. Elf, daar gaat God daar tegen in. Uh, elf, hoofdstuk 11, vers 10 en 11. Mm -hmm. Zij zullen achter de Heer aangaan. En hij zal brullen. Wanneer hij brult, dan zullen zijn zonen uit het westen komen, bevend. Ze zullen als een vogel uit Egypte komen, als een duif uit het land Asser. En ik zal hun doen wonen in hun eigen huizen, zegt de Heer. Dus, dood onder de volken en terugkeer. Ja. Hoofdstuk 10, vers 8. Daar zegt de Heer weer een, een, een oordeel. Hoofdstuk 10, vers 8. Moeten we even terugbladeren. Waar is die Bijbel nou? Hier heb ik hem. Zij zullen, uh, de dorens en distels zullen erop schieten. Ja. En wat zegt hij in 14, hoofdstuk 14, vers 5 tot 8? Dan zien we, ik zal zijn, vers 6, ik zal zijn als de dauw voor Israël. Hij zal bloeien als een lelie, zijn wortels uitstrekken als de Libanon, zijn loten zullen uitlopen en, oh ja, en, en, en zullen bloeien als een wijnstok en beroemd zijn als de wijn van de Libanon. Mm -hmm. Dus je moet een beetje meer gaan handelen in Israëlse wijnen. <laughs> maar en dan, het ja. mooiste, en wat mij het meeste ontroert, is hoofdstuk 11, vers 8 en 9. Hoofdstuk 11, vers 8 en 9, die zo krachtig spreekt over de liefde van God. Ja. Dan zegt hij eerst vers 7. Ja, mijn volk vol hart in het afdwalen van mij, al roepen zij tot hem omhoog, ik zal hen geen zins opheffen, ik zal ze niet helpen. En dan ineens zegt God erachteraan, hoe zou ik u prijsgeven, Ephraim? hoe u overleven, Israël? Zie je? Mm -hmm. Eerst een stuk oordeel en dan, ja, ik, ik kan het niet. Ik mm -hmm. vader, ik, ik, ik, ik, ik sla je in elkaar, wat jong, als je jongen ongehoorzaam is. Ik kan het niet, Dat mm -hmm. is ontroerend. Dus. Nee. En zo maakt God het goed en daar is God bezig. Dan zegt hij hier ook... Mijn hart keert zich in mij om, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende uh, toren niet ten uitvoer brengen. Nog, ik, ik kan er niet genoeg zeggen. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Nu denk je eraan, vervangingsleer? Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Precies, dat betekent dus dat Israël nog steeds als eerste uh, kind van God genoemd staat. Ja, natuurlijk. Ja. Eerstgeboren zoon. En hij zegt ook over de terugkeer. En dan zeggen wel eens mensen: Oh, in ongeloof zijn ze teruggekeerd. Ja. En, en dus het oordeel van God ja. komt nog over. Een tweederde zal nog uitgeroeid worden. En al die ja. dingen. Meer die moeilijke teksten behandelen ja. we nog wel een keer. Ja. Ja. Het zal nog uitgeroeid worden. En dan zegt God hier: Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Heer. Ja. heer, doe het. Zo denk ik dat. Ja. Heer, en God vergeet, God blijft trouw. Weet u, ergens zegt, uh, zegt Paulus, indien wij ontrouw zijn, de Heer blijft trouw. Ja. Want zichzelf verlogenen kan hij niet. Nee, klopt. Trouw is een van de belangrijkste eigenschappen van God. Mm -hmm. En als je zegt dat Israël verworpen is, dan maak je van God een ontrouwe God. Ja. Dan is dat eigenlijk tegen het godslasterlijke aan. Precies. Nou, ja. da, da, daar maak ik me wel eens bang voor. Ja. Nee, want God die is niet aan ons trouw. En waarom blijft God trouw? Ja, omdat hij een trouwe God is, omdat hij dat volk lief heeft. Omdat God liefde is. Maar ook omdat God nog een plan heeft met Israël. Mm -hmm. Want Paulus die zegt dan ook in Romeinen 11, even kijken welke het vers is, vers 26, dan zegt hij dit: De verlosser zal uit Sion komen. Ja, en die is dus, weer, dat is natuurlijk gebeurd. Dat hebben we gezien. Nee, ja, maar toen was het al gebeurd toen Paulus dat zei. Toen Paulus dat zei, ja. Ja, toen Paulus dat ja, zei in Romeinen. Ja, ja, ja. En toen was de Heer Jezus al ja. lang naar de hemel en de Heilige Geest was uitgestort en, en de gemeente was aan het groeien. En hij zal terugkomen. En, zal, en, en in het hoofdstuk over het herstel van Israël van Paulus zegt... Mm -hmm. ...de verlosser zal uit Sion komen, ja. zoals de eerste keer kwam hij uit Sion. Komt hij ook. en De tweede keer komt ja. hij uit Sion. Ja. En wil hij uit Sion komen, dan moet eerst Sion bij Sion zijn. Nou, een beetje raar gezegd natuurlijk, maar Israël is Sion en het land is Sion. Ja. Dan moet hij eerst teruggekomen zijn. Maar als je dat terugslaat in Isaiah 59, dan staat daar, eh, hij zal voor Sion als verlosser komen. Hmm. Dus Paulus heeft dat iets met dat nee, voor ja, veranderd. Ja, ja. Dat mag Paulus doen, ik niet. Want Paulus was vol van de Heilige Geest en geïnspireerd. Jij, en jij niet. <laughs> <laughs> ja, jij ook. Maar, uh, maar, maar begrijp je? Ja. Dus uh, Jezaja had ook de heilige geest. En Jezaja, die zegt ja. hij zal voor Sion komen. Dus hij komt eerst voor Sion, ja. eerst de Jood. Ja. En, en dan, dan komt hij ook voor de wereld. Ja, en dat ja. is de Griek. Ja. En dat is ontzettend mooi. Ja. Dat, uh, en maar daarom die, is Hosea die, ja. de, de profeet van Gods grote trouw. Ja. Hij had geen makkelijke tijd, het was geen leuke tijd voor hem, maar... Uh, nee. I'm, I'm, enerzijds moest hij dus zeg maar uh, het, oordeel, het aankondigen. oordeel aankondigen en anderzijds mocht hij ook laten zien dat God gewoon trouw is. En, en genadig is en, en, en tot zijn doel gaat komen, ook ja. met zijn volk Israël ja. en ook ja. met ons. En dat is wel een goede, zeg, toch een goed voorbeeld voor ons ook als, zoals we hier zitten. Dus we mogen weten dat A, God te vertrouwen is en dat, uh, ja, dat hij altijd tot zijn doel wil komen met jou en mij en met het volk Israël. En met onze kinderen. En met onze kinderen. Ja, ja. Ja. En daar is God dus nu mee bezig. Ja. En dat is ook weer het mooie. Wij mogen God daarin begeleiden, helpen. Mm. Want God werkt altijd door mensen. de vorige keer gezien ja. heb, al die ik zal pro, uh, profetieën. Ja. Ik ja. zal hen terugbrengen. Ik zal bomen planten. Uh, ik zal hen zegenen. Ik zal... Uh, in een bepaald hoofdstuk van een zegen mm. staat wel tien keer ik zal, mm. ik zal. Ja. En... en altijd zijn het de mensen die die bomen planten en altijd zijn de mensen die de joden thuis brengen. De mensen die een certificaat voor een boom kopen. Ja, geweldig. En zo mogen wij medewerkers van God zijn. Daar schuit ik mee af. Ik wil heel hartelijk danken voor deze bijdrage en deze aflevering, Jan. En we gaan de volgende aflevering gewoon verder met deze serie Oké. Daar Thuis ook heel hartelijk dank voor het kijken. Um, Hosea was uh, ja, niet benijdenswaardig om de positie die hij nam, Maar wat hij ons laat zien is uh, dat er enerzijds er oordelen zijn. Maar ook anderzijds dat God altijd weer terugkomt en zegt van ja, maar ik kan het niet uitvoeren. Ik hou van jullie. En hij houdt ook van u. En oh, nee. uh, dat is centraal in wat God in zijn woord zegt. Hou dat vast. God houdt van u. Hartelijk nou, dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. Eindtijd en provincie. Ook nu, zolang Nederland nog vrij is, zolang we nog de kans hebben en zolang nog niet alle televisie van het, het, het net afgejaagd is door onze regering, ja. Ja, dat is zo. Dan zegt de Heer ook nu nog luid het woord te zien.